In dat potje zaten 34 gouden munten van voor de Franse revolutie. Mogelijk heeft iemand de schat tijdens de revolutie van 1789 veilig willen stellen. De goedkoopste munt uit de schat is volgens een deskundige al 1000 euro waard. De duurste is een Louis d'or uit 1640 die zo'n 6500 euro moet opbrengen. De dwangverpleging van de langstzittende TBS'er in Nederland is voorwaardelijk beëindigd.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 Hier is Jeroen Stomphorst. De trein van HTC Colombia was vandaag goed op Dreef. En dan doet Cavendish het helemaal afmaken. En zien we Mark Cavendish, Mark Cavendish, Mark Cavendish, jawel hoor. Hij wint de etappe hier, hij pakt zijn tweede etappe. Tweede zege voor Cavendish en een heel speciale. Ja, het is exact finish, my eerste win van de Tour de France back in 2008 hier in Chateau. WW special day voor mij. Drama voor Team Sky, gisteren nog de ritzegen, nu het verlies van de kopman. Iedereen baalt, de mechaniek is balen, de andere proefwijzer wagen baalt. Het is gewoon een domper, klaar. De valpartij van Wiggins en Anderen pakt goed uit voor Geesink. Hij rijdt morgen in het wit. Die dacht niet echt voor mij direct dat ik zeg, nou, hier sta ik echt om, om te springen. Maar aan de andere kant, ja, ik bedoel, ik sta gewoon nu, ik zag straks snel tiende in het klassement, dus ik sta er gewoon goed voor. Goedenavond, welkom bij de avondetappe. Zometeen ook aandacht voor de vader van Junior Hogeland en voor de sprinter van Vakansvolei, die er toch nog steeds dichtbij is, maar het net niet haalt. Romain Feiju. We bellen verder met Jan Simenink over de Davis Cup ontmoeting met Zuid-Afrika. En we zijn in Parijs voor de Atletiek uit de Diamond League. Maar natuurlijk beginnen we met de winnaar van de dag. Mark Cavendish was voor de tweede keer in deze tour de sterkste in de sprint. Het is al zijn zeventiende zegen in de ronde. Maar deze was extra speciaal. Want drie jaar geleden won hij in Chateauroux zijn eerste etappe in de tour. En daar was vandaag ook de finish. Dus was hij extra blij met zijn overwinning. Ja, serieus. Het, het is exact same finish. Mijn eerste win of de Tour de France. Back in 2008 hier in Chateauroux. Een very, very special day voor mij. I think out of all the stages, well, Paris, this is the one I wanted because because of those sentiments, obviously. That's why we took control from the beginning. We rode all day. We gave Garmin support, and uh, we just took it on from the final. The camera shots speak for themselves. They were absolutely incredible today. I'm so proud of those guys. Um, they rode phenomenally, you know speciale dag dus voor Mark Cavendish. Deze wilde hij heel graag winnen vanwege het sentiment. En hij is heel trots op zijn ploeg ook, die fenomenaal reed. Ja, dat kan iedereen beamen. Voor Robert Geesink was het ook een goede dag. Tenminste, qua resultaat dan. Want door die valpartij op zo'n 40 kilometer voor de finish... werd het peloton in tweeën gebroken. Geesink zat dit keer gelukkig voor de val en pakte tijdwinst. Hij steeg daardoor in het algemeen klassement... en pakte zelfs de witte trui van het jongere klassement. Steven Dadebout, sprak met hem. Je weet inmiddels in deze Tour hoe het is om een tik uitgedeeld te krijgen. Hoe is het om uit te delen? Uh, laten we erop houden dat in ieder geval uh, de mannen... Uh, of ja, mijn mannen zeg maar, vandaag vooral die tik uitgedeeld hebben. Want ik uh, voelde me niet goed en uh, nog altijd na die val. Uh, ja, de jongens hebben ervoor gezorgd dat ik vervolgens zat... en dat ik uh, in de op de goede plekken zat. Dus uh, daar ben ik zeer heel erg dankbaar voor. Want uh, voor mij uh, ja, was vandaag nog altijd uh, een beetje overleven... na, na uh, die val van twee dagen terug.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 ja, het is nog altijd uh, goed te voelen. Vooral mijn onderrug, waar je natuurlijk ook ja, veel van je beweging vandaan had. Van je fietsbeweging. Dus uh, ja, het was uh, nog niet echt helemaal super. Maar uh, ik hoop dat ik vandaag de iets beter. Ja. En dan sta je na zo'n dag als gisteren, waarin je nou, het even niet meer zou zitten... sta je gewoon in het wit. Ja, maar, serieel, hè? ja, nee, Dat is ook zo, maar de manier waarop is natuurlijk ook shit. Ik bedoel, uh, Thomas die wacht op, uh, op Wiggins die gevallen is. Die blijkt zijn sleutelbeen gebroken te hebben. En ja, hij verliest daardoor tijd. Dus ja, het is niet echt voor mij direct dat ik zeg... nou, uh, hier sta ik echt om, uh, om te springen.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 Vanavond uh, nog, uh, of ja, vanavond en de komende nacht nog goed te slapen... en nog voldoende te herstellen voor een dagvermogen. Ja, Geesink dus in het wit. Dus hebben we morgen twee Nederlandse renners in een trui. Ja, ze hebben allemaal een trui, maar in een speciale trui. En dat is alweer meer dan twintig jaar geleden. In 1989 droeg Erik Breukink het geel en Steven Hagen was de beste jongere. Nu zijn het dus Geesink en Johnny Hogeland. Hij rijdt morgen nog steeds in de bolletjes trui. Vandaag natuurlijk geen bergen en geen punten te verdelen. Vandaag. Dat, uh, dat was dus vandaag Hogeland vertelt over die dag. Ja, uh, ik heb het overleefd en uh, ik voelde me aan de weg de etappen beter en beter. Uh, ik had graag Romein nog op in de sprint, maar ja, ik zat in die vreselijk grote valpartij en ik dacht even van we gaan er wel terugkomen, maar helaas. Zat jij daar vlak achter of was je erbij betrokken? Ik zat er middenin, alleen ik viel niet. Zonder schade daardoor doorheen gekomen? Ja, ze reden in mijn achterwiel, dat was alles. Ja, ik had een slag in mijn wiel, maar ja. Dat vind ik niet zo erg, zolang ik maar heel hard aan de finish kom. Wat, wat was daarna voor jou, uh, hoe zag de rest van de etappe er voor jou uit? Tot de val of vanaf de val? Na de val, ja. Ja, ik heb gewoon geprobeerd in die groep te blijven, blijven en dat lukte. En ik weet niet op hoeveel we binnenkomen, een minuut of twee, drie zeker. ruim ja, drie? Niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, je hebt gezegd, tot aan die rustdag wil je deze trui aanhouden. Voor mij slaap je er zelfs in. Uh, hoe ga je dat voor elkaar boksen? Maar ik moet nog eens een, een truc speciaal bedenken om hem morgen te houden, Maar Ligt me een klein beetje in. Wat zeg je? Ligt me een klein beetje in. Maar ik moet gewoon, uh, gewoon uh, meezitten op een of andere manier. En anders moet ik er maar gewoon naartoe rijden. Ik moet gewoon uh, morgen punten pakken. Als ik niet goed ben ben ik niet goed dan uit de top. Maar ook ik me nu voel dan moet er toch iets, wel, iets mogelijk zijn denk ik. ik zie je morgen. Ik hoop het wel. Hooglanden en kwamen de dag dus zonder kleerscheuren door. Dat was voor Team Sky wel anders. Gisteren zat de ploeg nog aan de champagne... naar de prachtige zegen van van Haken. Vandaag viel kopman Bradley Wiggins uit. Een zwarte dag dus voor de ploegleider Steven de Jong. Ja, dat is zeker. Uh, we hebben er alles aan gedaan om Bradley goed aan de start te krijgen. En, uh, nou ja, was ook in orde gewoon. En dan een uh, valpartij eigenlijk voordat het echt allemaal begint. Morgen in Super -BC. Uh, Ja. Verpesten wordt het eigenlijk verpest. Dus ja, dat is doodzonde natuurlijk. Heb je iets gezien van die valpartij? Of er iets van nee, meegekregen? Nee, niks. Ik zat te ver van achter om er uh, om iets van te kunnen zien. Dus een tv kijken maar van niet voor in de auto. Dus ik heb niks gezien. Nee. nee. Dan uh, krijg je te horen dat Wiggins uitviel. Je ziet misschien de beelden. Weet je dan meteen, uh, dit is einde koers? Uh, ja, ja, ja. Ja, we horen het gelijk al. Want Sean Jeets was eerste proefleider. En uh, die zei gelijk van, Steve, kom maar met de dokter. Want, uh, hij had de sleutelbeen gebroken, dus uh, dan weet je genoeg. Het is natuurlijk doodzonde, want Wingert was absoluut een, uh, een kandidaat voor het podium. Uh, was in een hele goede vorm. Ja, wat, wat moet de ploeg nu? Want de doelen veranderen natuurlijk een beetje. Ja, we moeten ons nu meer uh, focussen op, uh, op etappes. Quasimentreizen zit er niet meer in nu voor de ploeg. We hebben met uh, Rico Ricoberto een renner die in de bergetappes uh, mee kan doen. En uh, nou, dat gaan we dan ook proberen. En, uh, we zullen ons. Uh, onze zin even moeten verzetten nu en uh, wat etappes moeten gaan uitzoeken vanavond. Dan verliezen we ook nog de witte trui vandaag, het kan niet op. Nah, het toont gewoon van grote klassen dat de jongens uh, met z'n allen op Wiggins wachten. En ik denk dat dat een grote teamgeest uh, toont ook. Toen uh, Wiggins viel, uh, hebben ze allemaal op hem gewacht, zodra hij, uh, zodra hij uh, was gevallen. En uh, vandaar dat ze allemaal de, de boot missen eigenlijk. Dus ja. ik vind het niet zo erg. Nee. nee. Nou, dan is, dan is je kopman weg. Um, dan blijft eventueel Gerrans over. Die lag er ook bij, geloof ik, vandaag? Nou, er lagen een aantal van ons bij. Ze moesten gegroepeerd bij elkaar rijden natuurlijk. Dus uh, als er dan eentje valt, dan vallen de meerdere ook. Dus uh, nee, ja, dat is gewoon pech hebben. Boos van Hagen, al één keer zegevierend over de streep. Ook pech, ook op achterstand. Hoe is het daarmee? Ik weet het niet. Ik ben er niet in de bus geweest. Dus dat gaan we zo wel horen. Maar uh, nee, het... Uh... Ik denk dat de meeste jongens achterstand hadden, omdat ze gewoon op Bradley gewacht hebben, zodra die Valper daar was. Nou, en toen bleek natuurlijk dat hij zijn sleutelbeen gebroken had. Toen, uh, ja, toen was de moraal wel even weg bij de ploeg. Maar, ja. Merk je dat meteen, in de wagen en over de radio? Ja, tuurlijk Iedereen is stil, iedereen baalt. De mechaniek is balen. De uh, andere ploeg baalt. wagen Het is gewoon een domper, klaar. Ja, een domper, Bradley Wiggins. Maar hij was niet de enige grote naam die de koers moest verlaten. Ook Tom Bonen moest noodgedwongen afstappen. Hij viel twee dagen geleden al, maar vandaag ging het echt niet meer. Nee, het was, uh, het was een kleine catastrofe vandaag. Ik heb uh, geprobeerd om... Uh, ik heb geprobeerd, ik was deze morgen gestart met het idee van de finish te halen. Maar uh, zo iedere kilometer dat ik dat kreeg was eigenlijk niet te veel. Uh, zoals de renners tegen mij kwamen praten, was het was, was, was al moeilijk. Wat heb je het los van? Wat, wat scheelt er allemaal? Okay, ik heb een hersenschudding, denk ik en het was moeilijk. Gisteren ging het beter dan vandaag, dus het wordt echt erger. En uh, ik heb enorm veel last van de lawaai en de lichten, dus het is niet echt leuk. Maar gisteren ging dat, ik weet niet waarom. Misschien met slecht weer of dat het was veel minder licht en wat koeler. En vandaag was het echt een catastrofe. Ik moest echt heel goed opletten wat ik deed, want ik kon me niet concentreren. En uh, Bolton was wel ik, een vage plek. Ja, voor Tom Boon is het uh, in zes keer de Tour al de vierde keer dat hij moet opgeven. De klassementen in de Tour. Toor start morgen opnieuw in het geel. In de eerste bergetappe van deze ronde. De vraag is natuurlijk of hij dat tricot kan vasthouden. Omdat Kedel Evans nog altijd volgt op maar één seconde. En ook de claimers Andy en Frank Schlek... staan maar een paar seconden achter de leider in het algemeen klassement. Robert Gezink is inmiddels opgeklommen naar de tiende plaats op 20 seconden. En uh, Alberto Contador heeft... Uh, de 24e positie ingenomen. Hij heeft 1 minuut 42 achterstand. De groene trui heeft opnieuw een andere eigenaar, namelijk José Joaquin Rojas. En Johnny Hoogland start natuurlijk morgen weer in de bolletjestrui. Het wit is voor Robert Gesink. De zijn goed dit jaar in de avondetappe, wat mij betreft dan. Hè. I can Tina Turner, baby, get it on. In de eerste week van de Tour de France had de Rabobank ploeg niet al het geluk van de wereld. Laurens ten viel al in de eerste etappe en had daardoor last van zijn knie. Twee dagen later gingen kopman Robert Gesink en zijn ploegenoot Juanma Karate ook nog eens hard onderuit. In de etappe van vandaag leek het allemaal weer eens een keer een beetje mee te zitten... Want niet betrokken bij valpartijen en uiteindelijk geesting zelfs in de witte trui. Steven Dalenbaat besprak de dag met Erik Breugink, technisch directeur van de rabo -ploeg. Ja, dat is ook wielrennen. dat kan ook uh, in één keer weer de andere kant op vallen. Ja, in zulke ritten moet je voornamelijk geen pech hebben. en Niet bij zulke valpartijen betrokken zijn, maar dan kan je zien wat er, wat er kan gebeuren. Ik heb zomaar twee minuten verliezen. En uh, ja, als dat zo gaat dan, uh, dan kun je alleen maar zeggen dat je, dat je er goed uitrolt. Op het moment dat het gebeurt, uh, zit dus met, zijn mannen, met een paar van de mannetjes uh, daarvoor. Wat zeggen jullie? Nu rijden? Nou, in eerste instantie waren we al bezig met de mannen om, om voorin te rijden. Bij Geesink en voorin. Dat, ja, dat gingen alle ploegen natuurlijk zeggen. En vandaar ook die valpartij. En dan uh, hoorden we meteen dat Geestink uh, voorin zat. Er waren uh, vier man bij hem. Dus ja, dan uh, hebben we op een gegeven moment wel gezegd, uh, rij maar. Maar toen zagen we toch dat we met te weinig zaten daar. Want uh, Sanchez was nog achter, Mollema was nog achter. Dus toen hebben we gezegd: van ja, alleen maar beschermen, beschermen. Want we kregen nog die uh, afslag naar links, waar we dachten vol op zijwind te hebben. En uh, goed, toen kwam Sanchez nog terug en toen hadden we weer voldoende man daar. En toen was de wind in die finale eigenlijk toch meer van achter dan van, van de zijkant. Ja. En dan gaat het uiteraard hard, want het wordt een massa Andere ploegen doen het werk. Dus ja, jullie, het klinkt een beetje lullig, maar jullie profiteren maximaal van deze val. Ja, ja ik denk wel meer. Uh, uh, mannen van het klassement die, die daarbij zitten, ja, die hoeven dan niet, uh, niet meer te rijden. Maar we hadden nog wel uh, gedacht van als het echt zijwind is, dan moeten we met z'n allen gewoon volgaan en uh, kijken wat er gebeurt. Maar de, de wind kwam net van achter en daar, daar kon je verder, uh, verder niet veel aan doen. Het is ook een beetje slim om dit zo te zeggen nu van, nou, we reden niet voluit. Want ik zag wel uh, Gees ik even naar voren komen. Ik dacht zelfs nog, nou die voelt zich weer goed. Uh, dat is ook een goed teken natuurlijk, uh, daar zijn we ook wel blij mee. Hij zit voorin, hij handhaaft zich voorin en... Uh, met de val van twee dagen geleden is dat een heel goed signaal. Ik had het gevoel dat uh, zelfs karate die dan niet voorin zat ook weer wat beter was. Dus uh, dat zijn twee, twee dingen die erg belangrijk zijn voor deze dag. En volgens mij is het in deze tour ook zo. Er wordt niet gewacht. Of wel? Nee, dat doen wij ook niet meer. Uh, we hebben ook al verschillende voorbeelden gezien dat ze niet meer wachten. En ik denk ook niet meer uh, dat je dat uh, moet verwachten dat er... Uh, dat er een heel peloton van 120 man gaan wachten, terwijl de, de etappe was ook nog in spel natuurlijk. Die, die mannen zaten nog voorop. Dus de koers ging gewoon door. Nou hoorde gisteren gisteren na de finish zeggen van, nou ja als het zo moet, dan, dan weet ik het allemaal niet. En nu rij je in het wit. Ja goed, hij uh, had gisteren wel een zware dag, ook met, met materiaalpech nog weer eens daar bovenop. En uh, goed, uh, dan kun je emotioneel reageren na die rit. Uh, het is natuurlijk wel zo dat hij wel moet verbeteren van zijn, uh, van zijn blessures en... Daar lijkt het op dat dat uh, vandaag ook alweer iets beter was. De toerblik van Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. Vallen en opstaan, dat was je thema hè, vandaag. Nou, ik, ik vond het begin nog wel meevallen, maar na 38 kilometer was het echt bingo. Ongelooflijk. Ja, ja maar je ziet het uh, in één onoplettend uh, dingetje. En uh, ja, het kan voor iedereen fataal worden. En uh, de grootste. En uh, ja, pech, pech, pech man is toch wel Bradley Wiggins. Want ja. die, die heb ik de hele week eigenlijk, ja, eigenlijk op de voorste rij zien rijden met, met, uh, met toch zeker drie, vier man. En nu zitten ze even iets verder terug. Ja, wat is daar de reden van? Uh, misschien even bij de auto geweest met een paar, of er is wat gebeurd, en je bent iets terug. Ja, en dan liggen ze er ongelukkig bij. Hij valt dus één keer. Ja. En het is gelijk sleutelbeen. Ja, dat, ja, dat is wel. Gigantisch sneeuw, ja. En het is zonde voor de toeren. Ja, dat, ik, vind, klop, ik heb klop. heel veel moeite ja, met, met klassementmannen die er dus uh, op die manier uh, van achteraf vallen. Ik heb liever dat ze van voren stunts doen. En nu vallen ze er van achteraf. We hebben gisteren uh, uh, Brijkovits gehad. Nou, niet dat dat. Maar dat is toch wel een, een mannetje die er toch ook wel graag een keer invliegt als hij goede benen heeft. En Ook weer eentje van Radiocheck. Hoornen uh, vandaag ook van Radiocheck. Leipheimer uh, staat er ook weer achter. Ja. Nou, die, die ploeg is ook, als je zegt, die hebben Die hebben ook echt pech als ploeg. Ja. En maar da is... da daar hoor ik te weinig over. Maar ja. daar vind ik wel de ploeg die, die de hardste klappen krijgt. Krijg, met toch mannen die dadelijk bij uh, uh, de boel nog eens hard kunnen maken. Maar het is weer dus uh, het geval dat als iedereen wil vooraanrijden... Je zei al laatst, uh, je kan niet met z'n allen vooraanrijden. Maar op dat moment dat, dat de kopmannen naar voren geloodst worden... zodat ja. er niets kan gebeuren in de finale, gaat het ja. toch weer mis. Ja, maar je hoorde net van Erik... Ja. Breuking, die roept ook nog eens in het oortje. Als die renners zelf niet nerveus zijn, dan worden ze nog wel nerveus van die ploegleider. Maar ja. die beginnen ook nog te roepen. Van, van voren. En, en je denkt dat je al aardig van voren zit. Maar ja, het is voor hun nog niet ver genoeg. Want de, de, we gaan straks nog een keer links en dan komt die wind misschien van de kant. Viel allemaal achteraf mee. Maar je zag toch ja, dat die mannen uh, van HTC, ik, ik uh, pet je af hoor, want die, die pakken gelijk echt de koers in handen. Uh, met de Garmin-mannen rijden ze gelijk met twee man mee. Ze, dus die hebben met, met, met vier gasten, dus van, van HTC en van Garmin... hebben ze met vier man eigenlijk steeds tempo gereden. Uh -huh. En dat hebben ze na die val, zijn ze ook blijven doen. Totdat een paar keer, uh, ja, Leopard, dan denk ik... Oh, oh, Leopard, vorig jaar moest alles stil liggen en nu liggen er op de grond. En dan uh, gaan we toch nog een beetje dat tempo te proberen van voren in te houden. Ja, dat hebben we ook gezien in de Giro, hè? Toen ja, uh, Mollema uh, pech had. Het zijn toch eigen belangen. En uh, ik vind dat wel mooi. Dat het... Uh, ja, het komt allemaal toch wel uit. En, en dan krijg je toch weer wat, wat hardheid en wat uh, vernijn. Ja, en dat is toch uh, waar we ook mee te maken hebben. De mentaliteit verandert ook in dat peloton. Het is niet alleen in de maatschappij, maar ook in dat peloton van... Hé, uh, hey, wie ben jij eigenlijk? Maak jij uit of ik ga remmen? Ja. Ja, en daar dat, ja, dat heb je echt mee te maken. Uh, uiteindelijk een, een zeer indrukwekkend treintje van de HTC voor Cavendish. Hè? Ja, als je... Mijn uh, hemel, wat gaat dat uh, hard. Ja, dat is uh, geweldig, om, geweldig om te zien. Maar ik zeg al, uh, Kos, Felix en dan nog uh, Tony Martin... die een, een gigantisch lang, uh, strak tempo kan rijden. Dat niemand eigenlijk nog denkt van... Uh, nee, ik wacht nog maar even, ik wacht nog maar even, ik wacht nog maar even. En dan kon die Rensjo nog een keer de sprint aantrekken. Ja... Ze hebben de goede mannen ervoor. Ze zijn allemaal prima in order. Ze hebben het vertrouwen in Kevin. Dus. Ja, en dan zie je, dan zijn, dan zijn de mannen die, het, die hem moeten brengen... die zijn ook 20% beter. Misschien wel 40. Ja. En Petaki uh, zagen we weer. Hij reed uh, naar de tweede plaats toe. Ja, maar jongens, Petaki mag je nooit afschrijven. Het is een, niet Toppen. alleen maar een sprinter, maar een hele sterke rijder. Uh, als we dat vergelijken met, uh, met onze VU. Dat, dat noem ik een, een wieltjes uh, springer. En een kwakker, en uh, die moet nou, van wiel naar wiel. En, ja, maar Daar wilde ik het nog even een beetje over hebben. Ja, ik vond het wel aardig dat hij uiteindelijk nog, nog vierde wordt. Vond ik toch knap, vrij, vrij knap van hem? Ja, maar het is wel knap. Maar uh, ik, ik probeer alleen het verschil tussen ja. een Pataki en een VU. Een uh, VU is een heel licht mannetje, mm -hmm. uh, is niet sterk. Moet dus niet in de vuile wind komen, dat doet hij ook niet. Hij is al klein, en, maar hij springt van wiel naar wiel. Zo hoort het ook. En Petaki, Pataki, ja, die is al groot... Maar dat is ook een renner... Uh, we hebben, ik heb vandaag ook weer een paar keer de naam Cipollini horen vallen. Of ik kwam een keer door het beeld heen. Ja, Petaki is ook zo'n soort renner. Die kunnen meer dan alleen maar sprinten. Die kunnen ook echt hard rijden. Ja. En, en ja, die komen in zo'n sprint... Wanneer het al zo lang, uh, de laatste tien kilometer, eigenlijk in zo'n hoog tempo gaat. dan blijven die mannen toch uh, zich van voren kunnen handhaven. En, en, en een VU die zie dat ook wel doen. Maar daar is alleen maar uh, een kwakje hier en een kwakje daar. Uh, een ja. wieltje weer pakken, een ander uit het wiel rijden. Ja, en ja, de Spetaki is, is dan heel, een heel ander type. Maar goed. Wanneer Spetaki ook nog winnen? Uh, nou, we moeten een tijdje wachten. We hebben, we hebben eerst weer een paar, uh, paar, paar bergen. Ja. En zeker bergen op aankomsten. Nee, maar überhaupt. want Je ziet hem nog wel zo'n sprint uh, pakken. Een keertje. Uh, met, met een goede Kevin dus. Maar dan is het voor iedereen moeilijk. Ja, dat is waar. Dat hebben we gezien. Maar uh. ik, vind het, ik vind het dan toch knap dat hij die, dat die een, een, een, een krijpel toch nog voor kan blijven. En, en daar is ook een krachtsprinter. En, en daar is Petaki eigenlijk ook. Ja. Dus uh, ja, ik vond, vond het uh, een geweldige mooie sprint weer. En een, ja, een winnaar Onderweg ook met die sprint van Kevin. Dus hij speelde ermee. Hij speelde ermee. Ja. En, en, en wat me ook opvalt is keurige rechte lijnen. Hè. Ze gaan niet een halve meter naar rechts of naar links. Dus die jury is, uh, ja, heeft toch schijnbaar op tijd... Uh, de vinger op de zere plek gelegd bij die mannen. En uh, ja, ze willen toch graag die puntjes opsparen voor die groene trui. Ja, het werkt wel, want ja. gisteren een keurige rechte sprint. En, maar hij, hij, hij wint met, met de vingers in de neus. Uh, Henk, de Rabobankploeg, die herstelt zich. Gelukkig voor de Nederlandse Witte Ja, gelukkig dat ze uh, voor die grote foutpartij zitten. Ja, het is dus echt, je moet gewoon mazzel hebben, toch? Dat is toch ook dus een eerste week doorgekomen? Het, ja, je moet ook gewoon mazzel hebben. Uh, ja, wat is mazzel? Uh, ik, ik, ik heb nog nooit geen tourwinnaars uh, zien rijden op een... Uh, op een uh, ja, een tweede rij dan is overdreven, maar niet op een derde of vierde rij. Die zitten allemaal op de eerste of tweede rij. Zoetemelk won de Tour, alleen maar van voren rijden. Zoetemelk heeft 16 toeren uitgereden, alleen maar van voren, van voren. Je zag hem nooit ergens anders. Nee. Alleen maar van voren, al zat hij er alleen in zijn Franse tijd. En dat is... Ja, zo, zo kun je een Tour ook, ook winnen. Het is niet alleen maar... Uh, met de beste over de bergen gaan of goede tijdritten kunnen rijden. Je moet ook op een fiets kunnen zitten. En ook uh, weten waar je moet zitten in de peloton. En ik zie nog steeds mannen, ook met, met kopmannen... die rijden uit de windkant. Ja, je moet met je kopman aan de windkant zitten. Dan kun je ruimte creëren. Uh, uit de wind komt nog geen ruimte. En dan kun je ook passeren. Maar je hebt altijd van die stuntmannen die denken... ja, maar oh, dat kost me te veel kracht, ik ga wel mooi uh, aan de andere kant langs. Maar dan gaan ze ook altijd liggen. Het zijn altijd dezelfde gasten die gaan liggen. Wanneer leren ze dat nou eens een keer, Henk? Ja. ja en nog? ik hoorde vandaag ik hoor iemand zeggen. Je, ja. ja, maar ik, Hoe kan ik, dat ik, nou? hoor, ik hoorde vandaag ook zeggen uh, iemand. Uh, ja, maar ze hebben nog steeds geen, uh, geen ABS op de fiets. Nou, ik wil ze nou wel eens ABS <laughs> leren. Dat is mijn trucje. En ik, ik, ik, het wordt hoog tijd dat ik me eens een keer naar prof eens een keer. Uh, mijn trucje is gaan leren, want uh, ik weet zeker dat dat heel veel valpartijen kan voorkomen. Maar daar heb je het weer. Ja, maar... De mentaliteit zegt van, ah, wat moet die oude lul me nog leren? Uh, ja. Ik kan wel fietsen. Maar en dan zeg ik, ja, maar dan leg, gaan leg, er truc, toch heel veel liggen. Leg het trucje dan even kort uit, dat is misschien wel handig. Uh, iedereen uh, die een obstakel ziet, is gewend om altijd zijn benen stil te houden. En dan gaat hij remmen. Ja. En ik trap altijd door, ik vang hem op. En om die reden kan ik veel meer druk op mijn achterwiel houden, op mijn voorwiel. Dus ik kan veel harder uh, remmen, zonder dat ik uh, slip of over de kop vlieg. En, en, en terwijl kun je nog sturen. Nou, en daar, nu leg ik het even, zomaar even uit. Maar ja, ja. ik leer dat hier mensen met een kliniek. leer ik ze dat op het gevoel. Dus ik zeg, zussen, zo kun je doen. Voel dat maar eens. Gewoon oh, ja, dat werkt. Nou, en dat, en, ik, ik zie nu nog dingen in een peloton. Ik zie dat niemand doen. Dat, dat, dat is ook on, eigenlijk tegen je natuur in. Mm -hmm. Maar je reflexen zijn. Ook in een auto is gas eraf. Maar een autocoureur haalt er geen gas af. Die werkt met gas. En een fietser. Die angst heeft of schrik krijgt, houdt zijn benen stil. Dus hij zoekt gast eraf. Je kunt alleen maar iets winnen als je gast erop zet. Maar als je gast erop zet en je voorganger zit al dicht op je. ja, rij je er bovenop. Nou, daar heb je dat trucje voor nodig. Dan krijg ik weer fietsles van Henk Lubberding. Henk, morgen ja. gaan we klimmen. maar als ik Geesink zo hoor. Uh, hoeven we die niet van voren te verwachten? naar superbes. Hij zal, hij, zal, hij zal zich weren als een tijger. en hij zal ook van voren. Ja, uh, nee, dat begrijp ik. Ja, hij zal, maar, maar, maar, maar we zien hem niet in de Nee, maar hij hoeft niet aan te vallen. Hij moet, hij, hij moet proberen te volgen. En het is weer explosief natuurlijk. Ja. En dat is niet uh, in zijn voordeel. Mm -hmm. Maar goed, we uh, gaan Contador Zal toch weer iets proberen. Het wordt leuk. En Evans zal ook wel iets doen om misschien nog weer een ritje te winnen. Want het zijn wel weer uh, ja, dat soort uh, aankomstjes voor die mannen. Oké okay, Henk, dankjewel. Oké. Okay. En Morgenavond spreken we weer. En dan weten we hoe het weer voorstaat met uh, Robert Geesink en de Proeg En al die anderen daar in de Tour de France. We nemen even een uitstapje naar tennis. Naar uh, de Davis Cup. Want in Zuid-Afrika probeert het Nederlandse Davis Cup team uitzicht te krijgen op de wereldgroep. Maar dan moet Oranje wel winnen van Zuid-Afrika. En uh, dan krijgt het de kans om via play-offs terug te keren naar het hoogste niveau. Stand na dag 1 is 1-1. Nu aan de telefoon de captain Jan Simenink. Jan, goedenavond. Goedenavond. Uh, laten we even kort de twee partijen langs gaan. Robin Haase won van Rick de Woest. Uh, maar hij kwam wat moeizaam op gang, hè? begrijp ik? I, nou ja, goed. Hij uh, verloor de eerste set kwam niet moeizaam op gang. Want dat begon juist heel sterk. Ik kwam oh, een break voor in de, de eerste set. Dat was scorebordjournalistiek. journalistiek. Alleen... <laughs> Dan begin jij ook al ermee. Sorry. <laughs> ja, nou ja, het begon namelijk heel goed. Er kwam een break voor in de eerste set, maar die verprutste die eigenlijk. En uh, verloor uh, wat teleurstellende tiebreak in de eerste set. Ja. En uh, ja, moesten uh, zeg maar die afstand goed maken, maar dat, dat pikte die eigenlijk vrij snel op. En vanaf uh, ja, zeg maar set 2. Na het, na het begin was hij eigenlijk de betere speler. En dat drukte hij ook uit in, in een stevige score uiteindelijk. Het is natuurlijk ook een wedstrijd die, die, je, die je moet winnen. Want ja, dat is de nummer 1 tegen de nummer 2 van Zuid-Afrika. Dus, ja. uh, er zat best wel wat druk op. Maar ik was wel blij dat hij mocht beginnen. Want uh, ja, Schorel was natuurlijk de debutant in het uh, de Davis Cup team. En die moest de tweede wedstrijd te spelen. Dus het was wel lekker dat Robin begon in ieder geval. Die 1-0 had je vast te pakken. Ja. Ja, dan vliegt Schorel van, van, van uh, Kevin Anderson... Ja, dat, als je de ranglijst bekijkt, 94 om 35, dan, uh, dan denk je dat is een logische overwinning. Was dat ook zo? Nee. Nou ja, Voor Anderson was, uh, dus? Uiteindelijk, uiteindelijk wel, want uh, ja, Thomas verloor nog niet vier sets, maar de wedstrijd was, echt, uh, ja, was van hoog niveau en, ja. het, en het zat heel dicht bij elkaar, zeker de eerste drie sets. Eerste set wint hij in de tiebreak, tweede set 4-4, 40-0 op eigen service en hij verliest die game nog, waardoor hij de tweede set verloor. Uh, derde set had hij setpoint Thomas, eentje wel, weliswaar de service van Anderson, maar kreeg een goede kans voor een return die hij net miste. En uh, verloor uiteindelijk in de tiebreak uh, met onder andere een ongelukkige netbal. En, uh, ja, de, toen was het wel gebeurd na die derde set. Maar de eerste drie sets waren heel close. En die hadden ook de andere kant op kunnen vallen. Ja, dan had hij wel voor een uh, geweldige verrassing kunnen zorgen. Dan was je al bijna binnen. Maar zo weer, nee, dat, dat is nog niet. Morgen de dubbel, ja. Uh, dat is cliché, ja. maar dat is weer een sleutelwedstrijd. Ja, nou ja, goed, het is wel vaak ook, uh, collega's van jou zeggen dat ook altijd, maar elke wedstrijd is in deze verband belangrijk. Vijf potjes, je moet er drie zien te winnen. Je kan er nooit ja, eentje laten schieten natuurlijk. Dus nee. uh, kijk, als je die eerste wedstrijd van de Hazen bekijkt, kan je ook zeggen, die is cruciaal, als je die verliest, dan uh, kan je het schudden natuurlijk. Dus eigenlijk is elke wedstrijd heel belangrijk en dat geldt uh, morgen uiteraard ook voor die dubbel, ja. Ja, um, Jesse Hoete Galung en Igor Seising zijn van tevoren aangewezen voor die dubbel morgen, maar... Ik begrijp dat je twijfelt dat je toch Robin Haas wil inzetten? Robin speelde vandaag uh, goed. Ja. En uh, is, is, is fit ook voor morgen. Dus kans kan groot dat hij morgen speelt. Ja. Ja. Ja, je ging daar vanavond over overleggen, las ik ergens. Maar dat is vast al ja. geweest. Dat is uh, net geweest, ja. En, en mag je dat mag je dan ja. zeggen? <laughs> ik mag alles zeggen, maar ik doe het niet. <laughs> nou goed, we zien dus Robin Hazen morgen in actie. <laughs> uh, uh, is dat, brengt dat geen onrust in het team? Dat, dat, dat de een wel en de ander dan weer niet speelt? Terwijl je het wel. Nou, je, dat je wisselt? Of zijn ze ja, dat wel gewend? Ja, dat is altijd. Het is wel, dat wel vervelend, lijkt je. mij, als je je erop voorbereidt. Ja zeker, je, maar dat is sowieso, ook. we zijn, tegen uh, de, de laatste ontmoetingen spelen we veel uitwedstrijden, dan zijn we vaak met z'n vijven. Ja. En dan begint het natuurlijk al dat je een van de, van de vijf jongens moet teleurstellen die, die sowieso niet in, in actie komt het weekend, want je mag hem maar vier uh, uh, gebruiken in zo'n weekend. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor het dubbelspel, dan, uh, ja, dan kijk je toch uh, naar, op de vrijdagavond uh, welke combinatie, in, in ieder geval in mijn ogen uh, het sterkst voor de dag morgen gaat komen. Ja. En dan, zit het, ja, dan is er vaak een mogelijkheid dat je de 1 uh, moet teleurstellen. Maar ja goed, ik heb het liever zo dat ze zich gewoon goed voorbereiden voor die dubbel en dan maar eentje teleurstellen. Dan dat, uh, dan dat ze denken van ik hoef niet te dubbelen en dan op het laatste moment wel zeggen van nou je moet toch gaan dubbelen. Ja. Dus uh, vandaar. Morgen die dubbel, hoe laat wordt die gespeeld Jan? Morgen om 12 uur. Moeten aan de bak. Oké, okay. ja. heel veel succes. Ja dankjewel. Oké. Okay. Okay. Dankjewel hoi, hoi. Jan Simmerink vanuit uh, Zuid-Afrika. Vanavond werd uh, de achtste wedstrijd van de Diamond League afgewerkt. Atletiek dus. Hoofdnummer in Parijs was de 200 meter met Usain Bolt. En Leon Haan was erbij. En uh, was dat dan ook het hoogtepunt van de avond daadwerkelijk, uh, Leon? Ja, Jeroen, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik denk uiteindelijk wel, omdat uh, kijk, het uh, publiek uh, in, in de Stade de France in Parijs was eigenlijk gekomen voor Bolt. En die hoopten natuurlijk allemaal dat er een toptijd op de klok kwam. En ja, normaal gesproken zou dat ook wel het geval geweest zijn. Maar de apparatuur uh, weigerde, dat is in dit geval de startapparatuur. En daardoor werd die start met zo'n 20 minuten uitgesteld. En ja, dat is eigenlijk toch wel heel vervelend voor atleten die ja. helemaal klaar staan, helemaal geconcentreerd zijn. En uiteindelijk uh, won Bolt de race in 20 0 Ja, en dat valt dan toch een beetje tegen. Maar het was wel, hij was wel overtuigend. En, en de nummer twee was de Europese kampioen Christophe Lemaitre met 2021. Maar ja, iedereen hoopt dan toch dat het sneller gaat. En, maar hij liep ja, ook uit. Hè? Uh, ik heb even, even stiekem meegekeken. Hij, hij, hij, hij, hij, liep, hij, hij, hij kon uitbollen. Zoals dat zeggen met Wilden. Ja, hij liet, de, hij liet de laatste 15, 20 meter liet hij eigenlijk lopen. En hij heeft ook van tevoren heel duidelijk aangegeven: het gaat mij absoluut niet om tijden. Uh, het gaat mij puur om winnen. En ik wil heel blijven in de aanloop naar het wereldkampioenschap in Degu. Dat uh, wereldkampioenschap wordt eind augustus gehouden. Uh -huh. En daar wil ik mijn wereldtitel prolongeren. Want dat is het enige wat voor mij telt: titels. Zijn er nog Nederlanders in actie komen? Yvonne Hak deed mee, geloof ik. Ja, Yvonne Hak kwam in actie op de 800 meter. Maar het liep eigenlijk heel erg slecht. En ik heb geen kans gezien om haar na afloop te vragen wat de reden was. Ze ging dat 9 in 2 08, 09, Maar dat is eigenlijk een hele teleurstelling aan de tijd. De winnares was uh, Kastan Seminha, de wereldkampioen, op de 800 meter in 2 0, 0, Dus dan geeft ze ja, bijna 8 seconden toe. En ze liet het op een gegeven moment ook wel lopen. Maar ze had helemaal geen macht. En dat is eigenlijk toch wel een veegteken. Want ja, je zit uh, zo'n zeven, zeven weken voor het wereldkampioenschap in Degu. Daar moet het er uh, echt uit gaan komen. Nou, Yvonne Hak is natuurlijk de nummer 2 van het de van vorig jaar heeft toch wel uh, wat in haar mars en uh, nu loopt ze zo slecht. En, en het verval was echt gigantisch dat je je af kunt vragen: van... Hey, is er niet iets aan de hand? Ga er achteraan, Leon. <laughs> Ik ga het doen, uh, Jeroen. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Leon aan vanuit Parijs. Kort, kort. Succes bij de wereldbekerwedstrijden Roeien in Luzern. Zowel de vrouwen acht als de man acht plaatsen zich rechtstreeks voor de finale. En die finales zijn zondag. En Vitesse heeft de Ecuadoriaan Renato Ibarra gecontacteerd. De 20-jarige aanvaller tekende voor drie jaar. Er is Pech voor Feyenoord. Een trainingskamp in Engeland gaat niet door. De Engelse autoriteiten zijn bang voor een confrontatie tussen de Nederlandse en de Engelse hooligans. Dan is het maar beter ook. De langste man in de Amerikaanse NBA, de basketbalcompetitie, stopt ermee. Dat is de Chinees Yao Ming. Hij meet 2,29 meter en na langdurige de is hij nu gestopt.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 On me dit que nos vies ne valent pas grand chose Elles passent en un instant comme fan de les roses On Me dit que le temps qui glisse est un salaud Que de nos tristesses il s'en fait des manteaux Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore Serait-ce possible alors Dit nog eens mag afkondigen. De doorbraakplaat van BZN. Mon Amour. Jawel, dat was nummer 70 uit de Radio Tour Top 100. Daarvoor Carla Bruni. Oftewel mevrouw de president. Kelken Madi. En uh, daar weer voor op nummer 72. Adamo Inshallah. We keren weer terug hoor, naar het wielrennen. Want uh, Nederland heeft één goede sprinter in de Tour de France. En dat is een Fransman, Romain Feilloux. Vandaag reed hij voor vakantie voor weer knap naar een vierde plaats in Châteauroux. roux wordt steeds populairder bij het Franse publiek. En een reportage van Jeroen Wielaert die begint voor de start van vanmiddag in Le Mans. Hij draagt rugnummer 201, is 27 jaar... en vanmorgen in Le Mans staat hij nog zevende in het puntenklassement met 73 punten. Romain Feilloux. Blij met een leuke Nederlandse ploeg. Met Johnny Hoogeland die steeds de clown uithangt. Er is een mooie ambiance. Er een mooie team. Johnny tout doet altijd de clown. Ze begrijpen elkaar in de sprint. Vooral Mercato en Bozic. Een echt treintje is het niet. Ze doen het anders. Een treintje kan gevaarlijk zijn. We Il goed. Er is een goede entente tussen Marco, Mercato, Borut, Bozic en moi. Après, hebben we geen de met een trein. Maar we doen het différemment We ik denk dat er zijn die de ik denk dat er Rob Ruig en Marco Mercato doen het hunne om andere treintjes te verstoren. Rob Rugg of Marco Marcato die me terugtrekken of die een werk doen om de treinen van andere teams dat is belangrijk. Voor de punten doet hij het niet. Hij doet ook niet aan de tussensprints. Mee. Te gevaarlijk. Hij gaat voor etappes. Ja, maar daar ga je niet op, attention, parce que je ne fais pas l'esprit intermédiaire. C'est aussi beaucoup de risques, je préfère me concentrer sur les étapes. In Châteauroux probeert Veenu het weer. gaat in de aanval, maar Kevin Dish is weer sneller. Zich teleurgesteld voor het bosmicrofoon na afloop. Met zijn vrouw en kind in de buurt. Ik ben vergeten, ik ben vergeten, mijn soeur. Ik heb mijn compagne hier, petit klein. Het zou simpel zijn om niet zo lang van de leven te winnen, maar nog een echte echte. Hij zal doorgaan, doorzetten. Het is hopen dat Cavendish de Pyreneeën niet overkomt. Hij is daar zelf beter in, in de bergen. Alors continuez. Oui, c'est ça, je vais je vais continuer persévérer et puis peut-être que Cavendish passera pas les Pyrénées. J'espère. Oh, wow. Là, <laughs> ja, bien essayer. Et vous bon, et Vous sur les Pyrénées Ouais, oh, normalement ça devrait aller. cette année, j'ai je... bien progressé en montagne et puis j'ai un pauvre Poppel by de Vacansoleibus. Hij is er weer bij op het laatst. Ja. Ja, dat weten wij gewoon. Hij gooit zich ertussen als je kijkt wat voor manoeuvres dat hij maakt in die laatste 500 meter. En wat hij vandaan komt. Ja, het is een kat is het. Hè. Hij springt overal op en aan. Het is een frommelaar. Nee, je moet hem geen trein geven. Als je, de, als je een trein geeft, dan kan hij het zeker niet afmaken. Dat is, het is gewoon een type sprinter. Wat hij nu doet, is hij op zijn best. Alleen je zag gewoon, de te, uh, tempo lag te hoog. De snelheid lag veel te hoog. En ja, uh, het een... Uh, hij had iets grotere versnelling gemonteerd. En daar moest ik heel erg aan denken, in die laatste 115 meter. Want hij zat echt in de slipstream van de grijpel, perfect eigenlijk. Die naast Cavendish kwam. Maar in plaats van dat hij vooruit ging, toen hij er uit het wiel ging... Uh, liep hij eigenlijk meer terug en achter. Dus misschien had hij wel iets te groot staan, weet ik niet. Dus, uh, ik heb hem nog niet gezien, dus we gaan zo eens even kijken en praten. Reden wel toch voor enige correcties, beluister ik. Het zou zomaar kunnen dat hij het nog beter doet. Ja, tuurlijk. Ik blijf erbij dat hij, hij zo'n sprinter als Grijpel... en de Cavendish met elkaar in... Uh, en de patakjes met elkaar in... Uh, ja, gewoon verstrikt raken. Die organisatie moet eruit gehaald worden. Hè? Toch nog wat gemene finesses bijbrengen, hoor ik van de meester. Ja, dat blijft altijd wat de sleutel aan sprinten. Kwakee, kwakee misschien? Quakee? meer kwaké. Nou, dat niet, maar... Mm, hier en daar zitten wel wat dingen in wat uh, veel beter mag. En, uh, of in ieder geval een stuk beter. En slim wat hij zegt. De Pyreneeën overkomen, waar Cavendish misschien wel strand. Ja, maar dat, dat hopen we nu al jaren, maar Cavendish komt die Pyreneeën wel over. Het is een sterk baas, je hebt een geweldig karakter. Uh, niet het leukste karakter, maar je moet gewoon een rotzak zijn om dit te kunnen. En, uh, en hij kan dat. Dus uh, ik zie geen problemen voor Cavendish uh, in de Pyreneeën of in de Alp ook niet. Vind te weinig rotzak? Concludering. Heb ik van de week wel geroepen naar hem. Con noemen ze dat in het Frans. Ja. Moet je tegen hem zeggen. <laughs> ik heb wat anders tegen hem gezegd, maar goed. Wat dan? Nee, dat ga ik niet herhalen. Maar ik blijf erbij dat we, we. We kunnen nog beter als we dat nu doen en we doen weer goed mee. Het gaat vaak om kleine details en. Uh, nou ja, wie weet, komt dat nog een keer goed hier deze tour. Hij nou, Sprintkanon, Jean-Paul van Poppel over zijn Romain van Steeds populairder dus in Frankrijk. En uh, hij heeft dan ook uh, nu al 99 punten. En staat vijfde in het klassement voor de Groene Trui. Wie weet kan hij daar nog wat in betekenen. Tweets uit de Tour. Rabo-renner Laurens ten Dam liet op Twitter merken dat hij het peloton een gekkenhuis vindt. Stop 190 ballen in een doos. En je hebt het peloton van vandaag al dus LTD. Wout Poels zat niet echt lekker in zijn vel vandaag. Of uh, helemaal niet lekker. Het was afzien, zegt hij. Net voor de koers overgegeven en voel me de hele dag al slap, goed, geslapen, goed slapen. En hopelijk gaat het morgen beter. Dus Wout Poels op Twitter, etappenwinnaar Mark Cavendish, had last van zijn maag. Ook hij. Ik liet per ongeluk een scheet. Excuses voor de liquid gasrader achter me. En dat was Pataki. takkie. We hebben geen navraag gedaan. Fabian Cancellara heeft een mooie weddenschap in petto. Als de Belgische Wielershow van de VRT, vivele Velo, zondag meer dan 15.000 sms'jes voor, voor het goede doel krijgt dan kook ik op de rustdag voor het hele team en doe ik zelfs de afwas. En al het gezeur over de veiligheid van de renners... vindt Geraint Thomas een beetje overdreven. Het komt op ons als renners neer. Er zitten muppets in de peloton, zelfs onder de klasse mensleiders, vertelt Geraint Thomas op zijn Twitterpagina. Voorafgaand aan de Tour is er veel gesproken over Robert Gezink. Maar de eerste slag voor het Nederlandse kamp... is geslagen door een zeeuw uit Ierseken... Een bijdrage nu van Paul Sanders. Het is tegenwoordig elke ochtend een stuk drukker bij de bus van Vakant Solij. En het heeft natuurlijk allemaal te maken met de bollen van Johnny Hogeland. Ja.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 Wat ziet u op die foto? Ja, ik zie daar Johnny alleen rijden. Uh, ik denk dat is uh, daar waar hij de bergpunten gaat pakken. Waardoor hij nu in de bolletjes staat. In de regen, toch een haag van mensen? Ja, dat is een heel mooi, zeg. Ik had de foto nog niet gezien. Ik heb eigenlijk gisteren heel weinig van de wedstrijd gezien. Want ik was natuurlijk van start uh, onderweg naar de finish. En uh, ja, dat is een hele mooie foto. Ja. Maar als u zo'n foto ziet, wat, wat, wat, wat denkt u dan? Wat voelt u dan? Ja, ik heb het al tegen meer mensen gezegd. Uh, wij zijn als CEO niet zo heel... Uh, wij zijn erg nuchter, dus uh, ja, ik voel natuurlijk wel uh, heel veel trots. En uh, ja, het is, het is met name voor Johnny heel leuk. Hij heeft er uh, heel lang hard voor gewerkt. En uh, ja, dat hij nu uh, in de bolletjes staat, uh, is gewoon een beloning... voor uh, wat hij allemaal uh, gedaan heeft de afgelopen uh, 10, 15 jaar. Want zo moet je het eigenlijk wel zien. Ja. Uh, droomde de jonge uh, Johnny Hogeland al van de bolletjes gaan? Uh, Nou, de jonge Johnny Hogeland niet, want hij was vroeger absoluut geen klimmer.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 uh, jammer, misschien voor Johnny Hogeland. Maar aan de andere kant, ik denk dat hij in staat moet zijn om met die bolletjesstrui toch over die twee cootjes van de vierde categorie... de ene coot van de tweede categorie... die ligt uh, op een kilometer of twintig van de finish... en over de slotklim bij Superbest. Nou, daar praten we maar niet over. Dat is een klimmetje van de derde categorie. Dan is de koers ongetwijfeld ontploft... en zal Johnny Hogeland er waarschijnlijk niet bij zitten. Maar wie weet, misschien verzamelt hij wel wat puntjes... zodat hij na morgen nog steeds in die bolletjesstrui kan rijden. We gaan van Ronde naar het Centraal Massief. We gaan naar Super. Sansi. Dat is de plek waar Ricardo Rico voor het laatst won. Dat weten we allemaal nog. We weten ook hoe het met Rico is afgelopen. Het is ook de plek waar Rolf Sørensen de Deen uit de Rabobankploeg, heel lang geleden ook een hele mooie etappe pakte. We komen aan op 1275 meter. Dus is er serieus klimmen voor morgen voor het complete peloton. In ieder geval is de vlakke eerste week van de Tour de France afgelopen. We gaan eindelijk een beetje de bergen in. Contact, contact, contact met Cornelis. Hoi, ik ben Michel. Michel, Jeroen, de Hoi. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hadden afgesproken dat je in de champagne zou zitten, volgens mij. Maar dat is niet het geval. Tenzij je iets anders te vieren hebt, natuurlijk. Nou, nee, vierde plek, dat vieren we niet, hè? Nee, hè? nee, nee dat is, uh, we hebben geen champagne. Nee, ook niet voor de bollen. Nee, nee, nee, want die wisten we dat we die gingen halen. <laughs> ja. Misschien als we hem als we morgenavond nog hebben, dan we wel weer een flesje overtrekken. Um, ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn. Komen we zo meteen nog even op. In um, eh, het begin van de uitzending uh, zei uh, Henk Lubberding, ja, die VU, dat is een kwakkertje. Ja, het is, het is, het is eigenlijk <laughs> voor de ploeg een hele makkelijke sprinter. Uh, hij zoekt zijn eigen weg. Uh, we hoeven hem niet naar voren te brengen. Ja, en hij duikt elk gaatje waar ze stuur doorheen kan en uh, dat gooit hij hem tussen. Dus, uh, ja, maar volgens ja. mij als hij een beetje een treintje had gehad, dan uh, had hij hoog hoog kunnen gooien vandaag. Ja, maar daar zijn we het hele jaar al mee bezig en hij, hij wil het gewoon niet. Dus ja, dan moet je dat ook niet uh, oh. gaan dwingen. Hè. Hij wil dat niet, nee? Nee, want hij is al diverse keren door ons naar voren gereden, maar dan, dan kijk je over en dan, dan is hij er niet meer. Oké. Okay. Dan is hij is zelfs ergens ingedoken. Dus nee, dat is echt een sprinter die zijn eigen weg wil zoeken. En uh, ja, zo wint hij ze eigenlijk allemaal. Dus uh, ja, dat blijft hij zelf aan volhouden. Maar ja, Daar tegen is boosjes weer een hele andere sprinter. Maar ja, vandaag was natuurlijk onze ploeg ook een beetje onthoogd door die hele grote valpartij. Dus ja, ik denk dat wij naar ploegen maar buiten HTC nog een treintje konden opzetten. Want er ja. dus waren heel veel ploegen natuurlijk wel uh, niet meer compleet. En verder dus een beetje rustig hè, voor jou? Ja, we wist van tevoren hadden we eigenlijk ingepland dat er niemand mee zou springen. Dus ik wist dat het vandaag een, een lange dag zou worden voor mij. Ja, ja het was een hele lange ja. dag, want ze deden allemaal kalm aan. Ja. We zijn nu een week onderweg, zeven dagen. Hoe bevalt het als ploegleider in de Tour de France? Ja, het is, het, is, het is overweldigend. Zoals ik elke dag zeg, waar die mensen allemaal vandaan blijven komen, ik weet het niet. Maar ze staan overal twee, drie rijen dik langs parcours, dus het leeft enorm. En ja, Dat merk je ook aan de renners, want ja, zoals vandaag ook, hoe dichter je bij de finale komt, hoe meer stress in het peloton. Met echt per grote valpartijen tot gevolg natuurlijk. Ja, En, en blijf je zelf nog een beetje rustig? Ja, ik blijf, vandaag bleef ik zeker rustig. Ja, gisteren ja. was ik iets nerveuzer in de finale. Ja. <laughs> maar vandaag <laughs> was ik rustig. Um, even kijken, ja. Uh, ik ben er natuurlijk niet bij geweest dit keer, bij de teambespreking. Maar uh, we gaan wel voor <laughs> hoger uh, in de bollen. Dus uh, hoe ga je dat aanpakken? Ja, we gaan zeker proberen. Johnny Cannon die wil die trouwens niet zonder slag op stoot afgeven. En, uh, ik denk dat hij misschien wel een beetje onderschat wordt uh, met zijn op capaciteiten. Dus... Uh, ja, ja we hoorden net Gio zei. ook wel zeggen, hè? dat heb je misschien gehoord. Gio Lippens, die ja. zegt van, uh, en uh, superbes, ja, dan zien we Hogeland er toch niet meer bij. Of... Nee. nee, maar voor die tijd liggen we natuurlijk ook al een aantal punten op te rapen. En, uh, ja, op dat soort klimmen moet hij toch gaan uh, punten proberen te gaan scoren. En dat is dus zeker een plan. Dus, uh, ja, en je weet ook nooit uh, hoe het morgen gaat lopen met de ontsnapping die voorop blijft. Uh, Johnny heeft wel schekkere dingen gedaan, dat uh, mensen niet verwachten van hem. Ja. En maar, maar hij wil mee zit, hè? Jullie, jullie gaan hem gewoon weer proberen om weg te gaan. Ja, hij gaat zelf proberen, inderdaad, weer om te proberen mee te zitten. Want dat de makkelijkste manier is om toch de punten te pakken. Ja. En, dus dat is ons plannetje een beetje morgen. En dan moet hij dan meteen, uh, moet hij dan vanaf vertrekken? Of, of doe je het weer, net zoals de vorige keer, met de nieuwe West vooruit uitsturen? Ja, het mooiste is natuurlijk als er nog, nog eentje een uh, ploegmaat bij zit. Maar ja, het is niet op bestelling, maar nee. uh, <laughs> ik denk dat Johnny uh, ook sterk genoeg is om het zelf wel... Uh, te forceren en, uh, en mee te zitten, hoor. dus ik ben hier ook nog op indruk, indrukwekkende wijze naartoe gereden nog. Ja, en jullie hebben we zoveel laten zien, niemand gaat jullie meer onderschatten hoor, denk ik zomaar. Nee, dat denk ik ook niet. We, we verdienen wel steeds, of we krijgen steeds meer respect. Uh. Ja, merk je dat ook in Peloton, dat mensen ja, naar jullie toekomen en kijken? Ja, vandaag zijn alle ploegleiders wel een keertje komen buiten de frans et de Jeu. Ja. om ons toch wel te feliciteren met het geweldige werk dat we gisteren gedaan hebben. Ah, oké, okay. dus uh, dit wordt wel, uh, jullie werk wordt wel gewaardeerd? Ja, zeker. Ik zeg alleen uh, door frans et de niet. Die was niet zo gelukkig met ons, maar nee. goed, dat is, dat is mijn aan niet. <laughs> Oké, okay, Michel, ik wens je een hele goede nacht rust. En we zijn heel goed. benieuwd waar het morgen eindigt. En ik hoop dat ik morgen weer een tevreden ploegleider aan de lijn heb. Ik hoop dat morgen avond weer een slokje op heb. Heel goed. Michel ja, Konijzer, okay. dank je wel. Einde van Hallo. de etappe voor vandaag de vrijdag. We gaan het weekend in en ik spreek u weer morgen zometeen. Magie Basma, met het oog. Ademme. Deze zomer...